Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving en de tsunami op Sulawesi is fors opgelopen tot bijna 400. En ook zijn er honderden gewonden en een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. Indonesische media spreken nu van 384 doden. De aardbeving met een kracht van zeker 7,5 veroorzaakte gisteren een vloedgolf. Twee steden en verschillende dorpen werden door de tsunami getroffen. In de woning in Bergen-op-Zoom, waar vannacht een dode vrouw werd gevonden, was ook een kind van vier aanwezig. Iets na één uur kreeg de politie de melding dat er iets aan de hand was in het appartement. Daar aangekomen hoorde ze een kleuter huilen. In de woonkamer werd de vrouw van 25 gevonden, zij was inmiddels overleden. Ze is met geweld om het leven gebracht. Volgens de politie is een verdachte op de vlucht geslagen. Wat de relatie was tussen de vrouw en de verdachte is niet duidelijk. De gevel van een koffieshop in Amsterdam is vannacht beschadigd door zwaar vuurwerk. De politie heeft nog geen idee wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van dat vuurwerk. Rond half vier hoorden omwonenden op de derde Oosterparkstraat een paar harde knallen. De klap was zo hard dat ook woningen boven en naast de koffieshop en twee geparkeerde auto's schade opliepen. In Rotterdam heeft de politie een man en een vrouw opgepakt. Die worden verdacht van de verkoop via internet van gestolen sieraden. Na hun aanhouding vond de politie in Venlo een kluis... met daarin 4,5 kilo aan sieraden en ruim 200.000 euro. Vermoedelijk hebben de dieven hun slag geslagen... door heel Nederland en mogelijk ook in Duitsland. Het weer, het is zonnig, alleen in het noorden is er wat bewolking. Het blijft vandaag droog. De temperatuur wordt 15 of 16 graden. Vanavond en vannacht wordt het vrij koud. De minima lopen uiteen van rond het vriespunt in het oosten... tot 8 graden langs de kust. Morgen is er weinig verandering. Tegen de avond in het noordwesten een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We leeft de tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep. Omhoog...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 Een opname 1928. Het komen nu weer een hoop mooie Nederlandstalige hits. Waaronder de Skymasters, de Ramblers die er staan, Maar nu is de Butterflies met Dixieland. Zaterdag, middag zijn we allemaal blij. Want er is weer een week van blokken voor B. Vind je op precies komen kom mijn vrienden bij mee. En dan gaan we flink repeteren.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 Met Tonia, driemaal in de lonten, -sa, sa Als ik mijn ogen open doe, lacht jij me gautig toe. Er is geen meisje dat lacht als jij, geen meisje zo zacht als jij, geen meisje is zo rond en dik, dus ben ik in mijn schrik. Met Tonia, Tonia, driemaal in de Rotsa-Sa. Met Tonia, ja. Maar daar op diezelfde kermis begon mijn grote schrik.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 Er is geen meisje dat lacht als jij. Geen meisje zo zacht als jij. Geen meisje is zo rond en dik, dus ben ik in mijn schik. Met Tonia, Tonia, driemaal in de rondte, hotsa. Driemaal in de rondte, hotsa. Met Tonia. U hoort de muziek van de Skymasters met Tonia. En daarvoor muziek van de Rambles met mijn schoonpapa. En de volgende artiest is uh, Anton, roepnaam Tom Manders. Geboren in Den Haag in oktober 1921. En overleden in Utrecht op 26 februari 1972. Was een Nederlandse tekenaar, komiek en cabaretier. In de laatste functie werd hij met name bekend als Doris. Nou, hij heeft een heleboel hits gemaakt. Natuurlijk, uh, een van zijn grootste hits, uh, Twee Motten in mijn oude jas. Hè. En ook het nummer De Nachtwachter was de bekant van Twee Motten. Ook mijn bolhoed op mijn ene oor. En uh, een van mijn uh, favorietjes is natuurlijk. Uh, twee motten, waarschijnlijk die van nu ook. Maar die hebben we al zo vaak gedraaid. Ik denk, ik draai eens een andere plaat van uh, Tom Manders. Oftewel, Doris, nu met zulke rozen. Hoe wordt het nu hier op de lokale omroep Zie Zandvoort. Met zulke rozen. Als op jouw wangen zou ik mijn kamer.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 Dus mevrouw, dit is de laatste keer voor de massen. Wij geen tente weer van 1 meter achter 98 lang. We zijn tot 1,98 meter. 1,98 meter. 1,98 meter. 1,98 meter, 98, 1 meter 98 lang. Ja, en dat was muziek van de Spelbrekers met 1,98 meter 98 lang. En daarvoor hoorde u Janne corduw met een dansliedje Deind. En de volgende artiest zijn er meerdere. Zijn de straatzangers was in de jaren 50 en 60 een zeer bekend en populair Nederlands zangduo. Bestaande uit Max van Praag en Willy Alberti. En de twee heren hadden diverse liedjes met nummers zoals Aan het strand, stil en verlaten. Dat was 1955. Als de klok van Arnhemuiden, 1959. En aan de, oude, aan de voet van de oude Wester, moet ik zeggen, 1957. En de liedjes zijn later nog diverse malen Gekommerd onder meer door de havenzangers. En ik heb er nu eentje voor u uitgezongen van de straatzangers. Aan het strand, stil en verlaten. Je allereerste grote hit uit 1955.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 Ik voel me moe en luk om, vaarwel, vaarwel, mee. Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12. Neem ik u mee. Terug op reis. Terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalig muziek. En zojuist horen nu Farao's met de Bye Bye Love. En ook hoor u nog uh, Egbert Douwen met Kom Uit De Bed Stee, mijn liefste. En de volgende artiest is uh, Johnny Lyon, pseudoniem van Sean uh, van Leeuwarden. Geboren in Den Haag op 4 juli 1941 dat is een Nederlandse zanger en acteur. En sinds de jaren 80 woont hij in Breda. Dus als u van plan bent om nog een bak koffie bij hem te drinken, dan kan dat. In 1959 formeerde hij met een aantal schoolvrienden de band Johnny and his Jewels. Later omgedoopt in de Jumping Jewels. Deze groep geformateerd naar het voorbeeld van de commerciële rocker... Cliff Richards scoorde in 1961 een nummer 1 hit met Wills... en was daarna tot 1965 nog zeer succesvol binnen Nederland. En uh, in het jaar verliet Van Leeuwen de groep om als Nederlandse soloartiest uh, door te gaan. Dit leverde hem meteen een grote hit Sofietje op. En ik denk, die ga ik ook voor u draaien. Johnny Lyon met Sofietje. Zedronkranja met een rietje, mijn Sofietje...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 Een van de grootste hits volgens mij die de man ooit gemaakt heeft. Nou ja, banger harten in deze tijd natuurlijk. Nou ja, deze tijd is ook alweer tien jaar geleden geloof ik. Maar in ieder geval, uh, deze plaats zou eigenlijk nummer één het moeten zijn... maar is nooit echt uh, hoog geweest. Het was erop de Nijs met uh, Ritme van de Regen. Hoe toepasselijk hè? Afgelopen dagen een hoop regen. Maar uh, ja, het is echt herfst geworden. Maar ik hoorde dat uh, donderdag, dat we 20 graden krijgen. Dus ja, bijzonder weer.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 Hetwaar ben ik twintig is me... Een dag terug. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoerder Zandvoort. Zandvoort met Mario Zandvoort. Bloem, bloem, zo gaan de gitaren. Zoem, zoem, zo gaan alle stalen. Roem, roem, roem, zo gaat de trom. En mijn hart, dat gaat van je rom, bom, bom. Het is haast een liedje zonder woord Hele nachten, niet zo best. Jij bent nog steeds in mijn gedachten. En dan lijkt mijn hartje wel een dansorchest. Bam, bloem, bloem. Net als de gitaren, zoem, zoem. Net als alle een roem, roem, roem, zo gaat het rond. Maar je kijkt naar mij.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 Nu is het uit. Wat is dat voor een geluid? Oh, papi is boos. Je moet nu even stil zijn. Haha, die gele papi. met de trappelzak Boogie. En dan voeren we Utrea Tops met uh, de ploem ploem jenka Ook een plaat die we regelmatig draaien in dit programma. Waarom? Omdat het gewoon een leuke, gezellige plaat is. En als we naar de tijd gaan kijken, is het uh, bijna zover... voor het nieuws en weer van uh, 12 uur. En uh, ook tijd voor mij weer op te stappen. Ik wens je nog een hele fijne week. Ik hoop niet te veel regen, ik hoop dat het in ieder geval droog blijft. Donderdag 20 graden, wordt er gezegd. Nou, we gaan het allemaal meemaken... Uiteraard het programma gemist heeft of u wilt nog een stukje beluisteren. Aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2. Sommigen middags wordt het programma nogmaals herhaald. Voor nu, ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Misschien nog de Salvera's. Met gebroken harten. Maar eerst die Teddy en Henk Scholten. Met Kom, lieve kleine meid. Ik zeg, tot ziens. Kom, lieve kleine meid. Kom, dans met mij. Geef me je kleine handjes allebei. Ik ben